Morgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. Lodewijk Asscher stopt als PVDA-lijsttrekker. Het heeft te maken met de affaire rond de kinderopvangtoeslag... waarbij duizenden ouders onterecht werden weggezet als fraudeur. Asscher was erbij betrokken als minister van Sociale Zaken. Al zegt hij dat hij niet doorhad dat het zo misliep. Het is nu ook een hot issue in het kabinet dat er misschien wel om gaat aftreden, vertelt mijn collega Xander van der Wulp. En dat verhoogde de druk op Lodewijk Asscher als PvdA-leider natuurlijk. De PvdA is bij uitstek uh, de partij, een sociale partij, die juist voor de mensen die getroffen zijn bij die toeslagenaffaire op had moeten komen. Asscher zegt dat hij zijn partij niet in de weg wil zitten bij de verkiezingen. Je kan dus niet meer op hem stemmen. Wie nu lijsttrekker wordt van de PvdA weten we nog niet. Deze winkel verkoopt, verkoopt voorlopig geen nieuwe spullen. De HEMA heeft al zijn bestellingen bij leveranciers in Azië geannuleerd, meldt trouw. Het gaat al jaren slecht met de winkel, maar volgens de directeur heeft er daar niks mee te maken. Er zou gewoon geen plek meer zijn om de spullen op te slaan. Tot nu toe hebben 9 miljoen mensen laten vastleggen of ze orgaandonor zijn of niet. Dat betekent dat er nog miljoenen mensen zijn die hun keuze niet hebben doorgegeven. Als je dat na twee herinneringsbrieven nog steeds niet hebt gedaan, komt er automatisch geen bezwaar achter je naam te staan. Een barbecue restaurant in Eindhoven doet het gewoon nog een keer. De eigenaren willen de zaak zondag opengooien. Afgelopen weekend zetten ze de deuren ook al open voor gasten die wel zin hadden in een chicken wing of dog, Want ze vinden de coronasluiting totale onzin. Pak het! Fuck het! Yes. We gaan open, we zijn open. Pak het! Wij wachten geen dag langer. En nu slingeren ze de barbecues dus weer aan. Iedereen die vindt dat dit echt moet gaan stoppen en die weet... samen zijn we sterk. Ik hoop dat we jullie allemaal op de 17e optie staan. En dat gaat gebeuren. Niet als het aan de burgemeester van Eindhoven ligt. Als de zaak zonder open gaat, draait hij de deur definitief op slot. Het weer, het noordoosten krijgt zon. In Zeeland kan juist wat regen of natte sneeuw vallen. De rest van het land houdt het droog bij een op of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AMBB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend en Afridhaven Horen 20 minuten op Dat Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 But now in Sanford's zaken Sanford's zaken Amen. droom eens hey Let's talk about you and me Your name is all over the place Is it me or Peggy's Sue? just tell it to my face Make up your mind because time's passing by and I will just to give it one more try You got my By. And I'm willing just to give it one more try By. And I'm willing just to give it one more try Bij het tweede uur van Dromenzee. Mijn naam is Jan Willem en leuk dat je naar ZFM luistert. We hebben een uur vol. Heerlijk. Hey, en uh, ja, we gaan het vandaag... Uh, ik uh, beloof je, want het gaat natuurlijk al, al een jaar lang gaat het al over corona. En, uh, en uh, ja, we kunnen het maar niet als een normaal gaan ervaren. Dus het blijft ook elke dag de kranten uh, domineren en dat soort dingen. Dus ik dacht, weet je wat we gaan doen? Het tweede half uur, dus het laatste... Half uur van Dromenzee is gegarandeerd corona-vrij. Gewoon vrolijke muziek. Om je even eruit te halen uit al je Zoom calls en al je teammeetings en dat soort dingen. Gewoon even lekker muziek. Ga staan in je kamer. Gooi je handen boven je hoofd. Voel je bloed even stromen. En uh, dat helpt. Ik heb het geprobeerd. Dus uh, dat helpt zeker. Hey, en uh, nu wilde ik het eigenlijk eens even over bier hebben. En dan uh, nou, vraag je natuurlijk, joh, het is uh, vijf over elf. Gaat het goed met je? Ja, het gaat zeker goed. Maar uh, ja, bier is eigenlijk wel een, een centraal thema deze week. Want uh, Normeliter zou nu de horecava zijn geweest. En uh, die kan uh, onbegrijpelijke redenen natuurlijk niet doorgaan. Uh, en ze bestaan dit jaar echt al... Ze, ja, het bestaat al heel lang. En het is natuurlijk toch echt een beetje het horecafeest van het, uh, van het jaar. Elk, uh, voor, voor alle horecaondernemers. Uh, maar gelukkig, uh, voor juist voor die uh, bedrijfstak die het zo zwaar heeft uh, dit jaar... ook hier in, uh, ook hier in Zandvoort... Uh, ja, organiseert de horeca dus. horecava dus nog wel wat op 1 februari uit mijn hoofd. Uh, maar dat zal ik even goed nakijken nog. Uh, dan organiseren ze online toch nog een, een groot evenement. En uh, nou ja, de, de, de grote brouwers zijn daar natuurlijk altijd, uh, altijd aanwezig. En uh, uh, nou, heel veel producenten, maar ook heel, heel veel horecaondernemers... die elkaar daar natuurlijk ontmoeten. Dus altijd een uh, belangrijk, uh, belangrijk moment. En uh, ja, er is nog meer beer nieuws. Want um, aanstaande zaterdag is de Vrienden van Amstel Livestream. Dus uh, ja, toch wel een van de grote uh, Nederlandse artiestfestivals. Uh, die uh, elk jaar wordt georganiseerd. En elk jaar met succes. De avonden lang uh, zit Ahoy helemaal rammend vol. Uh, maar ja, dat doen ze dus dit jaar dus toch nog wel. Maar dan zonder publiek helaas. Uh, maar ze organiseren het nog wel. En uh, nou, ik dacht, dan moeten we natuurlijk even op zoek. Naar een echte bierplaat. En het is van een ander merk. Maar goed, misschien herken je hem nog wel. Dit is Bert Hering. Jullie, jullie. of vol met mooie verhalen. Ja, elke week gaan we in uh, Droom en eigenlijk op zoek... naar iemand die uh, zijn of haar droom heeft waargemaakt... of uh, ja, nog druk bezig is om die waar te maken. En uh, vind jij het nou leuk om uh, een keer jouw verhaal te vertellen... en luister je voor het eerst, hè, dan leggen we het even uit... dan uh, nou, neem dan vooral contact met ons op. Je kunt ons bereiken op 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Of je kunt even een berichtje sturen naar ZFM Live, laagstreepje, dromenzee. En wie weet, zit jij dan hier wel volgende week om over jouw droom te vertellen? En uh, deze week hebben we even geen gast, omdat we in het vorige uur al heel veel interviews hadden gedaan. Dus ik dacht, dat jullie willen ook gewoon natuurlijk lekker muziek horen. Uh, net zoals net van Bert Heerink. Of daarvoor, ook trouwens een Nederlandse artiest. Dat is uh, Mel and the Vintage Future. Een van de gaafste uh, bandnamen die op dit moment. En zij komt uit uh, Volendam. En hij uh, heeft, uh, ja, heeft een prachtige hits al uh, achter de naam. Dus dat, uh, dat, uh, dat is heel erg mooi. Hey, um, we hadden het wel even over dromen. En uh, over, over mooie verhalen. En uh, ja, ik, heb, uh, ik heb wat prijzen liggen hier. Ik dacht, laten we dat eens proberen. Ik heb een paar mooie boeken, want uh, nou ja, we, hebben natuurlijk allemaal, uh, we, we zitten niet meer in de auto... we hoeven niet meer te reizen. Dus uh, nou ja, wie weet, hè, we hebben meer tijd om weer eens, een, weer eens een boek te pakken. En ik heb er een, een paar liggen. De Nederlandse versie van Eat, Pray and Love van Elizabeth Gilbert. Uh, even kijken. Echt een oh, hele stapel, hele stapel. Dus uh, wil, wil, je nou, uh, wil je nou een leuk boek? Bel even naar de studio, 023 573... 0393 En ik heb ook nog een, uh, voor alle kinderen ook nog echt een hele stapel leuke, leuke boeken liggen. Dus uh, mocht je als thuisdocent, hè, waar we het in het vorige uur al even over hadden... toch nog wat uh, leesvoer nodig hebben voor je kinderen... bel dan even naar de studio, dan uh, hebben we wie weet wat er voor je. En uh, nou, ik zei het net al, hè, er is licht aan het einde van de tunnel. Dus laten we dat ook eens even in de muziek laten horen. Van Morrison, Bright Side of the Road. Ja, en dan... Uh, oh, wacht even, dat gaat, er gaat iets, iets niet helemaal goed. Maar goed, hey, ik wil het even met je hebben over het weer. Want, ja, het, uh, ik, ik moet even wachten even. Ik ga gewoon even een muziekje erbij zoeken. Eén seconde. Gevonden. Het is op dit moment nog 4 graden. Met een minimum van 2. Maar, als ik dan kijk naar de komende dagen... dan wordt het kouder. Er komt een beetje winter aan. En uh, als we mazzel hebben, aanstaande zaterdag. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, het zou heel misschien kunnen uh, dat, er, uh, dat er zaterdagochtend een heel klein laagje sneeuw dicht. Ik bedoel, het is, uh, de weermodellen verschillen nog een beetje, maar het is wel lekker om uh, naar uit te kijken. Dus wij, uh, ik ga zorgen dat ik zaterdagochtend vroeg met een uh, slee buiten sta. En dan uh, als er sneeuw is, dan, uh, dan gaan we snel de duin in. Want dan, nou, uh, dat moeten we natuurlijk van genieten. Want het wordt, daarna wordt het alweer wat, wat warmer richting, richting maandag en dinsdag. Dus de winter, het winterweer houdt niet echt aan. Maar uh, zaterdag en uh, vooral ja, vrijdag, dus morgen en zaterdag... wordt het echt wel even kouder met uh, in de nacht uh, wel een paar graden vorst. En uh, ja, dus kans op een winterse bui. Dus wie weet, een wit wordt. Dat zou toch weer fantastisch zijn? Nou, uh, het mooie is, ik uh, was net even al die weerberichten aan het kijken. En uh, ja, op nu.nl... Daar krijg je dus ook tips over wat je allemaal kunt doen. En daar staan dus allerlei cijfers bij. Nou, ik kan jullie vertellen: zaterdag. Is, krijgt een 2 voor barbecueën. Alhoewel, winterbarbecue schijnt echt hartstikke hip en aan de hand te zijn. En uh, vooral wandelen doet het goed. Maar ook. ook een trasje. Nee, een trasje komt er ook niet echt lekker uit. Maar goed, het uh, is lekker weer om naar uit te kijken de komende dagen. Lekker fris. Dus ga er lekker op uit, trek de duinen in. En. Uh, hou een beetje afstand. In dit half uur mogen we er nog over praten. Over maar over tien minuutjes gaan we het coronavrije half uur in. Eerst nog even Dua -leapen. Break my heart. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times Had to get it wrong to know just what I like Now I'm falling You say my name like I have never heard before I'm indecisive but this time I know for sure I hope I'm not the game but you En donderdag op ZFM betekent niet alleen Droomzee... maar betekent ook Alternative FM. Vanavond tussen 8 en 10 zal Jaap Koper weer een fantastische verzameling van nummers uit, uh, uit Nederland en uit de regio laten horen. En heel veel nieuwe platen, heel veel uh, ja, bekende of nieuw werk van, uh, van bekende Nederlandse artiesten en uh, ook soms wat onbekende artiesten die juist hier ontdekt worden. Dus dat is natuurlijk altijd wel heel gaaf. En uh, ja, Alternative M klinkt al, dat lijkt op een bepaalde stroming, maar Jaap die kijkt echt naar alles. Dus uh, het is echt heel erg leuk om naar te luisteren, want je wordt elke week weer geïnspireerd door, uh, door mooie nieuwe muziek. Dus, uh, Blijf vooral luisteren naar ZFM. En zeker vanavond tussen 8 en 10. Waarin uh, Jaap weer uh, met zijn programma er zijn. En als je nou alvast wil weten wat hij gaat draaien, uh, via, zij, via Facebook, uh, Alternative VM, kun je het vinden. En dan zie je daar deelt hij vaak uh, in de loop van de dag, deelt hij zijn playlist. Dus dan uh, kun je alvast zien wat je te wachten staat vanavond. En uh, nou, een beetje in die hoek. Uh, Eddie Vedder heeft uh, een, een hele mooie nieuwe plaat uitgebracht. Uh, Eddie Vedder natuurlijk. Uh, Bekend van, van, van Pearl Jam. En ook van die, prachtige, van die prachtige film over de jongen in de bus in, in Alaska. Uh, dat is altijd lekker dat je het dan nu ontschudt. Nou, goed. Um, Into the Wild. Into the Wild heet de film. Ja, tuurlijk. En uh, daar heeft hij fantastische filmmuziek bij geschreven. Maar hij heeft nu ook weer een, een nieuwe plaat. En die heet uh, Matter of Time. Eddie verder. Altijd weer ZFM. Ben je er klaar voor? Schuif je stoel even naar achter. Zet je scherm even uit. En ga maar even rechtop staan midden in de kamer. Want we gaan een half uurtje lekker bewegen. Ik heb gewoon een hele bak met vrolijke muziek achter elkaar gezet. En we gaan kijken hoeveel we weg kunnen krijgen in een half uur. En uh, ik zou zeggen... Springen, zwaaien. Je kunt de gordijnen even dicht doen als je je zorgen maakt over het beeld wat je een beetje schetst naar je buren. Maar uh, ja. ik hoop dat je van geniet van het komende half uur feest. Dit zijn natuurlijk de Jacksons. Can you feel it? Nou, ik weet niet of jij het bloed al een beetje voelt stromen. Maar uh, ik sta hier te springen in de studio. Het helpt echt, hè? En op en neer. Kom erin. It's time. wat jij hebt uh, gedaan, maar de muziek staat. Uh, ik heb de box even wat harder gezet hier in de studio. Lekker hoor. Nou, En we gaan natuurlijk gewoon door. Een paar weken geleden spraken we Hanneke Hoorneman. En hij uh, zei toen een verzoekje. Ah, en ik denk dat hij uh, voor dit moment, voor dit half uur echt super toepasselijk is. Andra's is leef. Op een vrijdag in de kroeg ergens in Amsterdam zat aan de bar met een glas een oude wijze man hij zei dat hij nog maar en dus pak het leven, pak alles en ga ermee op. Zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw. Vraag... toptip voor vandaag. Leef! Heerlijk! Hey, en uh, we gaan natuurlijk snel door in dit half uur vol met stampers en uh, alles om je maar uit je stoel te krijgen en eventjes uh, volledige uh, kantoor-workout te doen, dat je helemaal weer fit en fruitig door de rest van de dag heen kan. Uh, André Hazen staat natuurlijk ongetwijfeld ook in de line-up voor, uh, waar we het net al over hadden, de vrienden van Amsterdam livestream aankomende zaterdag. En je kunt online nog kaarten krijgen om daar gewoon bij te zijn. Dus uh, ook zeker de moeite waard. En uh, dat is ook zeker een goede workout. Met uh, nou, uh, Nick en Simon, Maan, uh, Digidex, Snelle, Kraantje Papi. Nou, de hele reutendeut. Alle fantastische Nederlandse artiesten. Die staan er weer. Uh, dus zeker de moeite waard. Maar nu gaan wij we weer even door. Something Happens. Parachute. Do you Set. ever get a Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word hier dus echt knetterend vrolijk van. Dus uh, dit is je verplichte half uurtje. Bewegen, even lekker uit je stoel, even lekker springen en dansen. En uh, nou ja, dit, uh, dit kunnen we echt prima elke week doen hoor. Ik word hier wel, uh, ik word hier wel blij van. Hey, en uh, heb je nou zelf ook een verzoekje voor in het half uurtje? Laat het ook vooral weten. Hè. Bel even naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Of uh, stuur even een berichtje via Instagram uh, op uh, ZFM live. Laagstreepje Hij hey, Laten we snel verder gaan, want ik probeer er nog vier in te prakken voor het eind van het uur. Dus uh, dit uh, nummer heb ik erin gezet. Omdat het gewoon, ja, denk ik toch wel de. Uh, ja, wat mij betreft, zeg maar de mooiste bassolo erin zit, die, die er maar uh, bestaat. Paul Simon, you can call me. L. A man walks down the street.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 If you'll be my, my bodyguard body I can be your mom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 If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty and Betty when you. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, the sound, cattle in the marketplace, scatterings of all the He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity, he says amen, hallelujah, if you my bodyguard, Wat blij word ik hiervan. Hé, hey, uh, ja, ik, ik, ik heb haast zie ik. Want ik wil nog uh, al die nummers nog draaien die ik klaar heb staan. Dus we gaan gewoon heel snel verder. Mo money, mo problems. Notorious B.I.G. Who sell out in the stores? You tell me who flop? Who cop the blue drop? Who jewels got popped? Who mostly go get down to the blue drop? The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop, I see my name on the blimp. Guarantee a million sales, pullin' up a lot. Leave my Harlem world, nigga. Double up. We don't play around. It's a bad Lay it down, niggas. Didn't know me '91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no P niggas hold me down. cooler school me to the game. Now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp niggas, get no dough on the booty. So yeah, there go Mace, there go your cutie. Rock all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know we're taking now when all the ball stops. Nigga never hung, gotta call me on the yacht. Ten years from now we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. We won't. Now what you gonna do? When it's I'm running much longer than yours. And a team much stronger than yours. Violate me, this your day We don't play. Mess around be DOA. Be on your way. Cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down spirit. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. E.A. Federal agents mad cause I'm flagrant, tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean, triple beam, miracle dream, I be that, catch a seat at all events bent. and holsters, girls on show, replace what? I told ya, Being and Mike's to me lose too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much, I guess it's you run with lame do too much. Me lose my touch, never that, if I did ain't no problem And get the gap where the truth players at. Throw your roadies in the sky Waving side to side And keep your hands high While I give your girl an eye you please Lyric lead, Nigga C b i g b Jig on the cover of Fortune Five double O It's my phone number Your man I got the know, I got the dough Got the flow down pizza, black and plus Like Vizzac Dangerous On Trizak. Be your ass pizza. Uh -huh. Ik voel me net zo'n DJ in het cooldown down café zo die je elke 20 seconden nummer aanzet. En dan is het alweer tijd voor de volgende. Maar dat hebben we dus wel, want we hebben nog maar 7,5 minuut. En ik wil er nog een paar laten horen. Hier is Spiller met Gap: For the love of music. T.F.M. Nog precies eentje. Niet helemaal draaien, maar uh, dan doen we heel erg ons best. Uh, dit was Spillen met Groove Jet. En een heerlijk half uurtje springen. En, uh, nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik denk, dat het, uh, ik denk dat we het langzaam moeten opbouwen door de week heen. Dat, we, dan, uh, dat een half uurtje al best veel is om uh, te springen en te dansen. Zo achter elkaar. Hey, en uh, dit was alweer uh, twee uur lang de Romezee. En volgende week zijn we natuurlijk weer... En uh, mocht je nou een nummer willen horen of uh, jou willen vertellen over jouw droom. of heb je een andere vraag of een suggestie, laat het me vooral weten. Uh, je kunt uh, altijd bellen naar de studio 023 573 0393. Maar daar ben ik natuurlijk niet de hele week. Dus je kunt ook een berichtje sturen naar Instagram zfmlife laagstreepje dromenzee. Zfmlife laagstreepje dromenzee. Nou, ik uh, ga hem helemaal klaarzetten voor jullie. Hij duurt 4 minuten 45 en we hebben nog 3 minuten 43. Dus hij moet er ergens afgekapt worden. Maar het is wel een lekkere plaat om eruit te gaan. Boogie Wonderland. Earth, Wind Fire. Tot volgende week. En dankjewel voor het luisteren. En blijven springen, hè. Een, een mooi punt om hem eruit te halen. Maar uh, dit, dit kunnen we gewoon volgende week nog een keer doen hoor. Gewoon heerlijk zo'n half uurtje springen. Hey, super bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Jan Widem. Dit is ZFM Droom en Zee. En blijf vooral luisteren naar ZFM. Want vanavond tussen 8 en 10 is Jaap Koper weer met alternative ZFM. En volgende week donderdag om 10 uur ben ik er weer. Tot dan. En dankjewel voor het luisteren.